Freeful Mac, een grote. Het album Rumors is nog steeds een van de best verkochte. En het mooie daarvan is dat heel veel jongere mensen het ook kopen. Denk aan 16, 17 jaar, vinden ze allemaal mooi. Ja, daar word ik blij van. Het album Tango The Night is ook niet verkeerd. En daarvan kwam deze Seven Wonders. Lieve mensen, goedenavond. Het is alweer zondagavond. En het is tijd voor de platenzaak. De deuren zijn geopend, twee uur lang. Alles van vinyl. Analoge ervaringen via digitale kanalen. Mijn naam is Wouter van der Groens. Ik vind het fijn dat je luistert. Dat is natuurlijk gewoon mijn werk. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Maar het is wel werk dat ooit is ontstaan als hobby, als passie. En ik weet ook precies wanneer die passie, wanneer die liefde voor dit medium begon. Namelijk bij het zien van de film FM over een Amerikaans uh, commercieel radiostation. Dat heet de Q-Sky Radio uit de jaren zeventig. En die film begint met deze plaat van Steely Dan. Die heet dan ook FM. Weet je, de film is op zich niet heel bijzonder. Ja, ik vind hem heel leuk, euh, omdat het over radio gaat. En nogmaals, mijn liefde voor radio begon daarbij. Maar het mooiste van de film is de soundtrack, want echt niet normaal. Van Steely Dan is het maar een kleine stap naar bijvoorbeeld Joe Walsh. Ja. En dan is het mooi dat het een dubbel LP is. Dan kun je samen namelijk alle twee draaien. Ja, weet je... Nogmaals, het verhaal over dat radiostation is misschien een beetje dun... maar de muziek maakt alles goed. Ga die film toch een keer bekijken. Hij duurt lang. I know. En deze komt vanzelf voorbij. Life's been good. Ben goed met de mooie zin daarin I go to parties, sometimes until four, it's hard to leave when you can't find the door, wat wel een klein beetje weergeeft hoe die feestjes in het leven van Joe Walsh waren ja Zit een klein beetje rock'n'roll en daar hou ik wel van Lieve mensen, dit is de platenzaak bij Radio Veronica. Ik ga heel even netjes deze LP uitzetten. Wat anders dan wordt het een zootje. En dan ga ik je even uitleggen dat ik eigenlijk vanavond... dit programma helemaal niet had uh, gepresenteerd. Want ik ben op vakantie. In zoverre, um, dat was ik. Want uh, Gijs zou mijn programma overnemen. Heeft hij vorige week ook gedaan. Maar Gijs die is ziek. Oude boef, als je luistert, beterschap. Dus ik neem nu eigenlijk... Mijn eigen programma, Van Gijs Over. Daar had hij al wel een paar, uh, uh, paar tracks uh, voor vanavond uitgekozen. Waaronder Snap met Exterminate. Ik denk, ja, ik wil me toch een klein beetje aan dat lijstje houden. Maar dat viel niet mee, want dan moest ik het singeltje ergens van vinden. En dat is gelukt. Singeltjes klinken over het algemeen niet zo heel erg goed. Dus vergeef me als deze een klein beetje kraakt, stottert, moeilijk doet en weet ik het wat. Maar stiekem wel leuk om weer eens te horen. Dit is een van die hits van Snap die echt wel hogere toffeerder stond... maar die vrijwel nooit meer wordt gedraaid. En dan ineens vanavond komt hij voorbij in de platenzaak. Hé, hey, is het even gek of niet? Tot negen uur vanavond op de zolderkamer muziek draaien... waar jij misschien ook wel van denkt... hé, hey, ik heb een leuke die ik graag zou willen horen. Laat we even beteren. Mag je doen via de app van Radio Veronica. Ik lees alles keurig mee en probeer te doen wat ik voor je kan doen. Geen hoor. Exterminates. Exterminate. die rapper, maar ik denk dat die in deze periode al vast zat, want Turbo wie hoor ik hier niet meer. Die man leeft ook helemaal niet meer. Wilt hij ongestorven. Hoe dat ook, Snap Exterminate in de platenzaak bij Radio Veronica. Waar we af en toe een klein beetje de diepte in kunnen gaan, en waarvan ik ook zei, als er dingen zijn die je graag behoren, mag je dat doorgeven. Remco, dank je wel, want binnen een minuut kwam jouw verzoekje binnen, en toevallig staat hij altijd binnen handenrijd. Altijd! Deze van David Bowie wil die horen. Young Americans. A young American standing right through the picture window. She finds a slinking back upon me. Because as she passes, I've in my sting. Hit him by bitch, she's taking the pain. But the freak and his strife for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it's swoops like a song, she cries. Where of all Papa's hero's gone. a young American, young American. Yeah. young American, she was the young American, her all right. right, well she, she wants the young American, all the way from Washington, her breath when her legs off the floor. flow, we live for just these 20 years, do I have to die for the 50 more? This is in fijntjes in de app opgemerkt dat ik die plaat een paar weken geleden ook heb gedraaid in de platenzaak en dat is correct en dat is ook precies de reden dat ik hem nog binnen handen, had, hij staan. Dus Remco had geluk, want die vroeg hem aan. Ja, dit is een fijne van David Bowie, hè? Ik heb hem ooit leren kennen omdat. Uh, ik vind het van mooi, Remco, die stuurt een heel verhaal. Een beetje een lang, uh, lang appje. Waar ik wel heel erg uh, blij mee ben. Remco, dankjewel. Maar die zegt: ik heb het fietje ooit leren kennen. Weken geleden, toen jij het draaide in deze platenzaak, ik kende deze van David Bowie helemaal niet. Zou je er nog eens willen draaien, Young Americans? Nou, en het grappige is, zo heb ik hem ook ooit leren kennen. Stefan Stassen maakte legendarische radio uh, bij de overkant... en draaide deze plaat ook. Ik kende hem ook niet en ik hoorde hem jaren geleden. Ik dacht, oh, dit is fijn. Nou ja, goed, en zo geef je muziek door... van de een op de andere Young Americans van David Bowie. Platenzaki. Meedenken, hoe ik niet mag, wel. Gebruik daarvoor de appje. Merkt u, het werkt gewoon. En uh, als je niks doet, dan komt het ook goed. En hoor je onder andere zo meteen... Oh ja, leuk. Pet Show Boys Always on my mind is de eerste zo.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 Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Sico zakelijk. Wouter van der Goes. Dat ging snel door naar de special boys. En mocht je deze een beetje fout vinden, dan hebben we daar geen discussie over. Maar af en toe een beetje fout kan geen kwaad. Always on my mind. fall and fly Was onze eerste kennismaking met Adèle. Hiermee veroverde zij Europa en later ook de wereld. Ik moet heel even de vogel de plaat aan. Ja, die doet het nu ook. Nee, Jason Pavements, leuk. In de platenzaak vanavond bij Radio Veronica. Op deze zondagavond. Op weg naar de eerste lentedagen. Heb je het gezien, woensdag kan het 16, 17 graden worden... met heel veel zon. Nou wil ik niet zeggen dat ik meteen daarop inspel... met zomerse muziek. Want dat is dit niet, maar ik vind wel een mooi vooruitzicht. Het maakt dat we aan het einde van de week zitten en aan het begin van een mooie week zitten. Dat is het belangrijkste. En inderdaad, dit is ook prachtig. Champagne supernova. Oasis. Where you we were getting high. Slowly walking down the hall. Faster than a kind of... zaak met Wouter van de Goes Radio Veronica There's a mountain mountain and it's mighty high You cannot see the top. Unless you fly. And there's a more here. A proven ground. There ain't nowhere to go. If you hang around. Everybody wants to sell. It's already been sold. Everybody wants to tell. It's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break? Even at the center of the fire, there is calm. champagne supernova liep zo prachtig over in gold van prins twee nou ja gouden juwelen dat bestaat geloof ik niet echt. Ja, kan wel, kan wel, kan wel. Nou, hoe dan ook, je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. We waren de hele fijne van Prince Gold... en de Four Oasis en Champagne Supernova aan de platenzaak. Dit is Radio Veronica. En um, op zondagavond dan vind ik het leuk om alles van vinyl te draaien. En dat is dan ook precies wat er gebeurt. Dus je moet je voorstellen, ik sta op de zolderkamer. Dat is zuiver um, op praktische redenen. Want hier heb ik al het vinyl staan. Het wordt een beetje ingewikkeld om dat iedere week mee te nemen naar Amsterdam. Dus hier op de zolderkamer en dan gewoon vinyl draaien. Die soms al jaren in mijn bezit is. En daar is dit een voorbeeld van. Tegenwoordig uh, is dit nog een, uh, een waardevolle Maxi-single ook, ontdekte ik. Het is gewoon geld waard, jongens. Maar verkopen zit er niet in. Het draaien af en toe kan wel. ABC en The Night You Murdered Love met die hele bijzondere rap in het midden. Like I'm gonna die of Bread and Jam. Home, sweet home, room and borrow of Uncle Sam. Hit the stand, you'll be cooking up a sweat. When they ask the bird, shout, you'll be. I'll just be happy, let the judge decide. Love it wasn't murder, it was. Toen ook die in de gaten hoor. Want die best legendarisch zou zijn. Met die rapper in de binnen van Contessa. Lady V, zo heet ze. ABC en Night Your Murdered Love. De platenzaak. Meer waar dit allemaal vandaan komt. Nog veel meer vernieuw hoor je zometeen.